Goedemiddag, ik ben Sit van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Er staat een flinke straf op het delen van neppen en gestolen QR-codes, dat zegt demissionair minister Grapperhaus. Onder meer via een Telegram groep waar tienduizenden mensen in zitten, worden die coronatoegangsbewijzen vaak gedeeld. Ik zeg ook maar, het vervalsen van QR-codes, er staat gewoon een maximaal gevangenisstraf van 4 jaar op fraude. En het is fraude. En uh, doe het niet. Ook niet omdat we daarmee gewoon zeker, uh, als we dit soort dingen doen, weten dat je de ziekte alleen maar meer ruimte gaat geven. Steek die tijd in het halen van een uh, vaccinatie. Lijkt me veel nuttiger. Tot nu toe zijn maar 23 valse QR-codes geblokkeerd. De tribune in het NEC-stadion stortte in door een ontwerpfout, hebben onderzoekers uitgezocht. Ook werd de tribune overbelast door de Vitesse-supporters die de overwinning vierden. Een deel van het uitvak stortte bijna drie weken geleden naar beneden. Niemand raakte gewond. In de haven van Terneuzen is vanochtend een busje van de kade gereden en op een schip beland. Vijf mensen kwamen in het water. Iemand anders zat vast in het busje en is overleden aan zijn verwondingen. En komt er een einde aan de flikkerende windmolens in Zeewolde. De gemeenten Bunschoten en Zeewolde gaan onderzoeken hoe ze de overlast kunnen tegengaan. Dat is in een gemeenteraadsvergadering besloten. Inwoners van Bunschoten-Spakenburg klagen over de knipperende lichten op de turbines. Een raadslid noemde het zelfs een grote rode hoerenkast. Ik snap dat het nodig is. Maar het is echt uh, overweldigend. Nee, de hele uh, zeven rode lampen. Ja, sorry hoor. Ik zit niet op de kermis. De verlichting moet ervoor zorgen dat vliegtuigen niet op de windmolens botsen. De gemeente gaat nu kijken of ze het net zo kunnen aanpakken als een windmolenpark in Zeeland. Daar gaat de verlichting s'nachts uit en gaan ze alleen aan als er een vliegtuig aankomt. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af aan de kust wat buien en later vanmiddag ook landinwaarts. Het blijft ongeveer 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is momenteel één file te vinden in de regio en die staat op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Voor Purmerend, 3 kilometer aan langzaamrijdend verkeer. Hou daar rekening met een kleine 10 minuten aan vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Kijk uit die doos. Verhuizen. Dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op amwb.nl slash woonverzekering. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leke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 Welkom bij het ZFM Radioprogramma. Morgen is het weekend, we kennan de Schist. Welkom terug, uh, luisteraars. Dit was de Free met All Right Now. Mooi. Ook een mooi nummer. Met allemaal met F's. Allemaal F's, ja. Oké. Okay. Ja. ja, Mijn naam is ook met twee F's. Dus aan het eind. De ja, tak. vandaar de alle allemaal F's. <laughs> ja. Dus we gaan de komende zes weken nog F's doen. <laughs> <laughs> ja. We zijn al lang niet klaar. <laughs> nee. Met F's moet ik ook al aan de voetballers denken. voor zo, die hebben we vroeger gevoetbald. Maar het begon nou ook in de F's. Mijn ja. nee, zoon ook. Ja, ja, de F's. Ja. <laughs> en uh, daar uh, stond mijn ex langs de kant van de. De, van het veld. Ja? Dan gingen die kinderen allemaal met renden. rennen, allemaal, ja. allemaal die ballen. Het geluidje. En spaghetti! Ja. Ja. <laughs> en dan moesten ze allemaal weer uit elkaar. Ja, ik ben, dan ging er eentje weer stilstaan. En dan ja. begon je weer te rennen. Ja. Ja, was ah, maar, ik vond dat het leukste voetbal, echt. Ja, ja. ja ik vond ja. het erg leuk, ja. Ja. ja. ja, hij was uh. niet zo goed, maar. Uh, <laughs> ja, mijn ja. zoon was wel heel erg goed. Ja, ja, dat, oh. ja die was echt wel. Heeft hij nog dat, bereikt dit het voetbal? Of, uh... Uiteindelijk niet, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Dat, dat was lijkt me toch wel een he. karakterdingetje. Dat, uh, oh ja? Ja, op een gegeven moment ging hij blowen en drinken. Oh, en, ja, zo. Dan... Uh, dan <laughs> opvoeding, Dan was het hè? niet echt... Uh, opvoeding? Opvoeding, ja. Nou, ja. Ik denk dat je daar als moeder weinig over te zeggen hebt. Ja, denk je dat uh, de vriendengroep belangrijker is? Ja? Ja, ja. Ik okay, heb hem het heel vinden. lang nooit in de gaten gehad, zelfs bij hem. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, dat doe je er weinig ja. tegen, ja. ja. Kijk, en ik werkte natuurlijk ook al, weet je, dit. Ja. ja, daar begint het mee, hè? Ja. ja. Je bent niet thuis, nee. Ja, maar ja, goed. Uh, hij is goed terechtgekomen, gekomen hoor. Ja, tevreden. Ja. Oh, hij is nou, niet blij. Moeders is tevreden. Ja. Voor de rest, uh, <laughs> hij doet het hartstikke goed, okay. alle twee. Alle ook nomineren? Allemaal nomineren. Ja, want ik, de, de, de nominatie voor de ondernemersprijs uh, zit weer aan te komen. Hier in Zandvoort, ja. Hier in Zandvoort. Ik kan, uh, op 19 november wordt het uh, bekendgemaakt. En tot 27 oktober kon je uh, uh, ondernemers aandragen. En ik ben nu eigenlijk in het krantje op zoek naar welke ondernemers nu genomineerd zijn. Dat moet bekend zijn. Maar... Ja, misschien was het te laat, 27 oktober. Nou, ja, dat is vier. Nee, dan volgens mij de... hebben ze wel al een selectie gemaakt. Zijn er wel mensen okay. genomineerd. Ja. Maar... Nou, zoek jij even een rijke. Ik zoek. We gaan door met Fleetwood Mac, maar dan uh, de nieuwere Fleetwood Mac... dus zonder Peter Green. En als eerste Rihanna. Ja. Uh, Fleetwood Mac vind ik altijd het, het, het toonbeeld van dat je hele mooie muziek kan maken tijdens huwelijkscrisissen. Ja, ja, ja. Dat is zeker inderdaad. Ach, oh, dat ja. hebben ja. Ja. we gemaakt. Maar goed, u had de ondernemers van het jaar 2021. Ik moet even hoesten. Sorry. Dat is de geen kuchklop. corona. Nee. Oh, het is oh, gewoon jee. een droge keel. Uh, de Ondernemersprijs voor het jaar 2021. De genomineerden zijn: Marcel Busser van Rappel. De, Joyce Steiger van Wolfit, Martijn Wijsman van Verstegen Wielersport en Wijsman Fietsen, Gideon Lark van Blue Expresso in uh, de Haltestraat, Christy Gassner van Wijn AC. Dat was een hele leuke zaak, hè? Bij het station. Ja? is dat. Ja. Heb je er ook al eens buiten gezeten? Ja. Okay. Erg leuk. En lekkere wijnen? Heerlijk. Ah. Echt hele goede wijnen. Ja. Ja. Dus Jim Keur van Auto Streider, Vijsar uh, Kari Kari van de Ambiance Confure en Laura Loda uh, Ruggenbercht van Friends Bar and Kitchen. Het aantal stemmen plus uh, oordeel van de vakjury bestaande uit oudwinnaars zal samen gaan bepalen wie de wisseltrofee krijgt, het halingmeisje. Die dit jaar in ontvangst mag nemen. De winnaar wordt op 19 november, de landelijke dag van de ondernemer... tijdens een kleinschalige bijeenkomst bekendgemaakt. Dus, ja, goed stem morgen, ja. Ja. met z'n allen. Hebben we nog een advies? Nee hè? Nee, nee, nee, ik vind dat iedereen dat zelf moet, moet uitmaken. Maar ik vind, uh, vind dat wijnaast heeft vind ik een leuke zaak. Maar goed, Rebel vind ik ook heel leuk met zijn Formule 1 en al die ja, dingen buiten, meer. Het ja. zijn ja. allemaal hele goede ondernemers. Dus, ja. Ja. ja, die hebben we gelukkig wel in Zandvoort. Hè? Ja, ja, we hebben echt hele goede ondernemers. Want, ja. het, want Martijn Wijsman doet het ook hartstikke leuk in de Haltenstraat. Uh, ja, zeker met de stegen fietsen. Ja, fietsen. Ja. Dus... Uh, wij gaan geen advies geven. Nee. En uh, ik had nog wel een leuk uh, berichtje uit de Telegraaf. Ah, ja, leuk, leuk. Ja, het is leuk. <laughs> een olifant heeft een stroper doodgetrapt... in de beroemde Krugger Nationaal Park in Zuid-Afrika. Het verminkte lichaam werd ontdekt tijdens een patrouille tegen de stroperij. De rest van de groep stopers maakte zich uit de voeten. Al dus de woordvoerder van het park. Ze lieten de vertrapte man achter. Dien's mobiele telefoon bleef gespaard. Die olifant heeft er gewoon over nagedacht. Ja. En is aan de politie gegeven om te helpen opsporen bij de gevluchte stropers. Vorig jaar werd een stroper in Krugerpark door Leeuwen gedood. De handlangers van het slachtoffer belden het noodnummer om hem als vermist op te geven. De Leeuwen lieten alleen het hoofd van de man over. Dat daar drie dagen later werd gevonden. Kijk, dat is het. Gewoon revanche nemen. Ik kan er misschien wel een film over maken. Hè? Ja, ja, ja, ja, maar ik vind dat olifanten. Weet je, ze, ze halen hun eigen, hun, hun, hun slachtanden al weg. Ja. Terwijl ik denk, dat zullen ze toch last van hebben, want die slachtanden hebben ze nodig om de grond om te woelen. Ja, om een boom te duwen nou, of zo. Ja, en de bomen ja. te, te kaal te maken. Dus, maar. En om te strijden, toch? Hebben ja. vrouwen ook uh, slachtanden? Ja, ja. Oké, okay, maar niet zo groot zeker dan. ja wel hoor, ja? ze zijn net zo groot. Nou, dat denk ik ze niet. Ze gebruiken het echt ook om de, de grond om te ah, okay. doen. Ah, oké. En vechten, volgens mij doen ze dat meer met hun kop. Zo bof oh, tegen ja. elkaar aan. <laughs> Wie het hardste hoofd heeft, ja. Ik <laughs> denk niet dat je daarom moet denken met een olifant. Geitje Bam. spelen. <laughs> <laughs> moet je niet tussen zitten, nee. <laughs> nee. nee. Nee. Nee. Dus... Oh, ik zag net wel een ander leuk bericht. Nou ja, ik heb hem al weggeklipt. Ai. Ja, ik zag net een bericht van een... Uh... Nee, ik ga hem even opzoeken. Ja, oké. Okay. We weer muziek? Ja, doe maar muziek. Dit keer is van een Nederlandse Focus. We beginnen met Hocus oh ja. Pocus. Ja. En daarna House of the King. MUZIEK ja. Daar zijn we weer. En dit was ook Focus. Ook oh, Focus, ja. House of the King. House of ja. the King. Uit 19. Hoe heet die? die uh, uh, uh, Thijs van Leer. Thijs van Leer, met die fluit, ja. Met de fluit. En Jan Akkerman op gitaar. Ja. En Pierre nog wat op de drums. En uh, de bas ook iemand, ja. Ja. ja. We hebben net, uh, hadden we het net over de quote 500. En Pim zegt, nee, nee veel de per quote 500 niet. Dat uh, is slecht. Een, uh. ja, jij als rode rakker moet dat zeker niet willen, toch? Nee, nee, nee. nee. Dat wij de, uh, de rijkste mensen ophemelen. Dat ja. Is. ja, dat kan niet nou ja, waar Ja, Dat heb je helemaal ja. gelijk. He? Ja. Ja. Oh, dus dan dank je. we hebben gezocht naar de tegenhanger daarvan. Om in de quote 500 te komen moet je een vermogen hebben van minimaal 95 miljoen euro. Uh, en, uh, in de vanda uh, vandaag gepubliceerde tegenhanger, de Quiet 500... heeft de Rijksgeportretteerde een besteedbaar vermogen van 125 euro per week. Het is voor het eerst in vijf jaar tijd dat er een glossie op de markt komt... waarin ook geprobeerd wordt om armoede in beeld te brengen. Een van de geportretteerden is Liz uh, Larissa, 34... Mede door fouten van het UWV en de Belastingdienst... kwam ze in de schuldhulpverlening terecht... en moest ze rondkomen van 50 euro per week. Haar ouders betaalden in die tijd de luiers voor haar jongste kind. Ik had totaal niet verwacht dat ik mijn verhaal zo open en bloot zou laten publiceren. Normaal gesproken schaam je je daarvoor. Maar het is ons aangedaan. En misschien kan ik door mijn verhaal te doen andere mensen helpen. Dat ze niet zo langer uh, hoeven te wachten op hu met hulp zoeken. <kijf> Slokje. Ook al staat ze in de kwijt 500, arm voelt ze zich niet. Op papier zijn we arm, maar ik voel me niet arm. Als, mijn mijn en mijn mam naar, als ik met mijn kinderen en mijn man naar het bos ga... kastanjes zoeken of we kunnen naar het strand... is het voor mij rijkdom. Niet hoeveel geld er op de bank staat... Ja, mooi, mooi <coughs> Mooi toch? Ja, ja zeker. Ja. En het, uh, kijk, dat vind ik ook. Zoals wij hier leven in Zandvoort, met de strand en <coughs> al de natuur, of, uh, ja. dingen om ons heen. Voel ik me ook altijd, ik voel me elke dag rijk als ik naar buiten kijk. Ha. Ja. Ja, dan moeten we ook niet vergeten dat we gewoon met z'n allen hartstikke rijk zijn hier in Nederland. Hè. Dat we het ja. zo ontzettend goed hebben, dus ja, zo ongelooflijk. Ja. Yes. En dit was dus de tegenhanger van de Quote 500. Ja, de Quiet 500. De ja. Quiet 500. Ja, ja. Want. Nee, dat gaan we niet opnoemen. Nee, die we gaan, gaan we niet opnoemen. Uh, nee. Maar ze hebben wel veel geld hoor. Ja. <laughs> dat we heel gaan we niet kreeg. opnoemen. Ze zijn heel rijk, die Quote heel 500. Heel rijk, ja. ja. Dat heb ik niet op mijn... Uh... En dat is helemaal ja. nog niks in vergelijking met die Amerikanen. Hè? De ja. De superbergen en zo. Dus ja. Maar daar gaan we het ook niet over hebben. Daar gaan we het ook niet over dat hebben. Dat, nee. Ik heb straks nog een, uh, een leuke uh, column van uh, Joep van het Hek. Oh, Clinique Clowns. Over de Clinic okay. Clowns. Oké, okay, maar eerst de 4-tops. Ja, eerst de voortops met uh, ja. Reach Out, I'll Be There, en daarna Bernadette. waar de voortops eerst met uh, Reach Out en Help You There. En als tweede Bernadette. Bernadette. Mooi. Ja, toen zat ik nog te laag op de middelbare school. Dat kan ik me nog goed herinneren. Ja. Niet maar goed, we gaan ik Ik had een heel mooie column van uh, Joep van het Hek. Ik ga hem niet helemaal voorlezen, want hij is vrij lang. Maar wel erg leuk over de klinieklans. Dus een kliniclown verdient meer dan een hoogopgeleide IC-verpleegkundige. Toen ik dit op de radio hoorde... heb ik mijn auto een kwartiertje op de vluchtstrook geparkeerd... met de alarmlichten aan en met mijn hoofd op de klakson. Al gauw kwam er hulp en werd ik per ambulance naar het AMC gebracht. Kwestie van sprakeloos gedrag. Op de spoedeinde, zonder hulp heb ik namens het gehele Nederlandse volk... mijn oprechte excuses aangeboden aan het verplegend personeel... van het gehele ziekenhuis en heb ze gevraagd of ze mijn verontschuldigingen ook wilden dooroverbrengen... aan hun collega's in de rest van het land. Ook heb ik ze aangeraden om volgende week... basaal met een rode clownsneus en een kapotte viool... naar hun werk te gaan, landelijk. Ja, dus, en, ja je en, moet hem echt te verder lezen, want het is echt heel leuk. Ja. ja. ja. En heel waard. Maar ik wist het ook niet. Ik dacht dat wat, je, wat we net zeiden, dat die Clowns gewoon... Uh, vrijwilligers waren? Ja. nee. Je vrijdagmiddag uit de wering naar het ziekenhuis gingen? Nee, nee, nee, dit is al heel lang. Hebben, ik heb me daar wel eerder over verwonderd. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kunnen die gasten nou meer verdienen als ons? Ja. Maar uh, ja, je hebt dus de opleiding. Ja, tot klinieklaan Oké. Okay. Ja. ja, het is belangrijk dat je een goed klanksportionage hebt ontwikkeld. Wat is dat? Clownspersonage? Dat je een uh, goede rode neus hebt. <laughs> en een kapotte viool. <laughs> en dat je die lollig vindt. Een opleiding op het gebied van drama of theater... aangevuld met scholing op het gebied van clownerie. is, ook als pre, uh, is, is dan ook een pre- als praktijkervaring. Ja. Daarnaast een hbo-werk- en denkniveau gevraagd. En moet de kliniek ervaring hebben met kinderen? Ja, maar ook al een HBO werkt d-niveau. Ja, alles gaat omhoog, hè? Alles. Ja, maar dit is toch. Het slaat nergens op. Nee, hoef je er ook geen niveau voor te hebben. Je moet gewoon leuk zijn. Ja. ja. En met kinderen om kunnen gaan. Ja. Maar geen is alleen met kinderen om? Nee, nee, nee, je hebt tegenwoordig ook met dementen en dergelijke, hè? Komen ja, ze ook? Dat lijkt me ook. Dus ja. in verpleeghuizen komen ze oh, tegenwoordig ook tegenwoordig, die klinieken. Ja, maar het lijkt me ook leuk als je al zes uur in zijn operatiekamer staat en als een kliniek langs je komt, even, even een beetje een boost geeft van, jongens, hup, hè? Dat lijkt me ook leuk. Op de verkoevenkamer. Nou, ja, dus als de je net goede... uh, oh, tijdens ja. over, Heeft het patiënten weinig aan, hoor? Of ja, maar die een... doktoren toch? Die al zes uur bezig zijn. Ja, maar zijn. ze komen toch niet voor ons? Ja, komen niet voor de dokteren en het verplegend personeel. Nee, nou, neem dat niet komen voor de patiënten. <laughs> Dan gaan ze een leuk dansje doen op de kokka ja. met hun kapotte viool. <laughs> ja. Ah, ja, ja, ja, ja. grap. <laughs> Terwijl nou, die net heel, het is wel heel... zo'n neurochirurg net in die hersenen zitten. <laughs> Tadaa! Dat is een grote toeter naast zijn oor. Ja. En we nemen dat er nog een. Ja. Ik denk niet dat dat. Het nee, goed wordt dat is niet gewaardeerd. <laughs> ja, salaris. klinieklauw, salaris. Hier. Ja. Vacatures. Wat verdient die? Laten we kijken. Eh, uh, een bijzonder beroep, gaat gehaald de kinderen. slaars een beetje naar rechts. Nou oh, ja, ja, slaars. Salar. 2800 tot 4800. Ja. ja. Zijn we een aparte dus, CEO? Zijn we een aparte. Ja, daarom verdienen ze ook zoveel. Ja. Maar een beginsalaris van 2813 euro, dat ja. is veel hoor. Ja. Menig uh, uh, opleidings... Uh, een een verpleegkundige in opleiding, die krijgt dat echt niet. Nee, maar dat is 40 euro per week, inderdaad. Ja. ja. Ik kan me niet voorstellen dat je 40 uur per week kliniek uh, clown bent, maar ja. clinic clown clinic ja. clown ja. ja. ja. ja. Dus, uh, nou, nou, dat weten we weer. Ja, het is dramatisch. Het is. Oh, dat heb je ze. <laughs> start om de clown verdient honderden euro's meer dan ervaren verpleegkundigen. Het is niet uit te leggen. Nee, het <laughs> is zeker niet uit te leggen. <laughs> het is onbegrijpelijk dat kliniek clowns meer verdienen dan verpleegkundigen, zegt IC-hoofd Arben... Arman Giebergs van het Amsterdam UMC. Het klinkt misschien vervelend, maar uit onze vetcheck blijkt dat de rode neus... een stuk lucratiever is dan de witte ja, jassen. Ja. Maar als je dat vroeger had geweten, was je natuurlijk meteen een klinieklaar geworden. Nee, nee, toch niet? Nee. Nee, nee, nee. Het lijkt me geen reet aan om te doen. Maar <lacht> ah, nee... Nee. En je, je hebt trouwens heel veel mensen die, die angst hebben voor clownen, hè? Ja, dat stond er ook inderdaad, ja. Ja. ja. Even van die nachtmerries. Dus, is, ja, dat hoor ja. je ook wel eens, maar ja, dat zal wel niet, denk ik. Ja. Dus ja, ja. je valt onder de theater-CAO. Ja. Oh, voor daar, ja. Hier nou, staat goed. dat het startsalaris van een beginnende kliniek round 3200 is. Oh, dat is dus niet waar. Nee, nee. Dat 48, 48 dat klopt ja. ja. Oké. Okay. Dus, nou... Weer muziek naar deze schokkende nieuwe Ja, ik denk dat we daar wel aan toe zijn. Ja? Velasky met Talking, Talking, Talking. Er is leven na de dood nickels onder rubber in een hetero Ja. Een beetje vrolijk afsluiten, al die ellende. Ach, nieuws. Alle ellende nieuws. Dus, uh, Heb je nog een leuk stukje nieuws? We hebben nog 2,5 minuten. Tusinski is 100 jaar en is uitgeroepen tot de mooiste bioscoop van de wereld. En zo? moet ook heel eerlijk zijn. Ben je wel eens in Tusinski geweest? Eigenlijk niet, nee, nee, ik denk oh, het oh, niet. Het is nee. zo'n mooi theater. Het ja? is ja. dus echt het aanraden waard. En vroeger zat daar dan uh, bij dat podium. Een, een organist. En die oh. staat daar te ja. spelen. Ja. En, ja, het is ontzettend mooi. Theater. Ja, wat uh. leuk. Ja. Nou, dan dus. moet ik zeggen. Zet ik op het lijstje van To Do. Ja. Mijn bucketlist. Ja, maar zeker. Het, het, Tosinski is echt een, een, een mooi theater. Ja. Een, uh, Ook goed bereikbaar in Amsterdam. Ja, het, ja bij het Rembrandtplein. Oh, de Rembrandtplein. Daar, ja. Ja. ja. ja. ja. Daar dus het, het Rembrandtplein en uh, Munt. Oké, okay, dat is op zich niet zo Dan kan je nou wel lopen vanaf uh, Centraal. Ja. Ja. ja. Nou, je moet gewoon de, hoor, dat? Uh... Nou, dan, dan moeten we alweer afscheid nemen. We gaan weer afscheid nemen. Volgende ja. week zijn we er weer. Ja, zonder meer. Een jaartje uh, ouder, maar... Uh, jij een jaartje. Een heel jaar het, Ik ben benieuwd of ik het je kan aanzien, Pim. <laughs> Echt. Ik zal de avond ervoor vroeg naar bed gaan. <laughs> ja, die dat is aan die nou, <laughs> nou. No. <laughs> Luisteraars, bedankt. Tot de volgende week. Tot de week. volgende week, da. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten: and that's to laugh and smile and dance and sing.